Zes uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Autoverzekeringen worden flink duurder. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse Bank. Die ontdekte dat bij een flink deel van de verzekeraars... de premie niet kostendekkend is... waardoor er te weinig reserves zijn om tegenslagen op te vangen. Dat kan leiden tot financiële problemen en faillissementen. Verschillende verzekeraars hebben de premie al verhoogd. De Amerikaan die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 16 dagen verlengd. De Amerikaanse vrouw van 35 wordt al twee weken vermist. De man zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer bovenkwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. In Amerika is een Australier opgepakt... die een nepbom om de nek van een meisje in Sydney zou hebben gelegd. Het is een zakenman die volgens de politie banden heeft... met de familie van het meisje... Ze is de dochter van een miljonair en kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis. De insluiper liet ook een briefje bij haar achter. De tekst daarvan is teruggevonden op de computer van de man. In Utrecht zijn drie studenten in een open bus gewond geraakt toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van de drie zijn zwaar gewond. Ze stonden rechtop in een open dubbeldekker toen die onder het viaduct doorreed... De bus was gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyclub... in het kader van de introductieweek. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat reorganiseren. In Australië verliezen duizend mensen hun baan. Qantas richt twee nieuwe maatschappijen op in Azië. Volgens topman Joyce van Qantas valt daar nog winst te behalen. Ook gaat de maatschappij meer samenwerken met bestaande partners... en wordt de aanschaf van enkele A380's uitgesteld. Het weer, eerst bewolkt, met in het noordwesten kans op een bui. Vanmiddag overal droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goede morgen. De ogen van de beleggers zijn vandaag gericht op het Elysée in Parijs. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel... praten daar over de Europese schuldencrisis. En wij blikken vooruit. En de Tweede Kamer is teruggekomen van recess voor een spoeddebat over die crisis, die schuldencrisis. En dan met name over de verwarring, over de Nederlandse steun... die ontstond de uitspraken van premier Rutte. Nou ja, het de debat is vandaag... Turkije, buurland van Syrië, heeft president Assad opgeroepen... om onmiddellijk op te houden met het geweld tegen burgers. Maar het Syrische leger gaat gewoon door... en heeft intussen een Palestijns vluchtelingenkamp beschoten. hoort u straks meer over. En onze autoverzekering wordt flink duurder. Dat moet van de Nederlandse bank... die de premie voor autoverzekeringen veel te laag vindt. Dat en meer tot half tien deze ochtend in het Radio 1-journaal. U hoorde net al, de Nederlandse bank vindt nog steeds dat veel autoverzekeringen te goedkoop zijn. Bijna de helft van de premies zijn niet kostendekkend. De DNB wil dat die autoverzekeraars hun prijzen verhogen. Want een structureel te lage premie kan op termijn hun financiële positie in gevaar brengen. Edmond Hilhorst, online tussenpersoon van Independer, zegt dat veel aanbieders hun prijs inmiddels al hebben verhoogd. Nou, de Vijf jaar bij, maand op maand, met de index Wat de ontwikkeling is van de gemiddelde premie bij autoverzekeringen. En we zien het afgelopen jaar, en met name de afgelopen vier, vijf maanden... dat die premies fors gestegen zijn. En op dit moment zijn ze 11 hoger dan uh, in juli 2010. Maar ondanks dat zijn de premies nog steeds lager dan vijf jaar geleden. pender over hoe dat kan. Door de komst van internet, door transparantie... zijn de autopremies uh, vijf tot drie jaar geleden enorm gedaald. En de verwachting is eigenlijk in de hele markt dat de premies nog veel meer kunnen gaan stijgen dan de 11% van het afgelopen jaar. Dus de komende jaren zou er nog wel meer bij kunnen komen. En die prijsstijging die wordt dan per marktsegment berekend al dus in die pender. Jongeren, mensen in een wat hogere risicocategorie, mensen met een dure of snelle auto, daar wordt de premie vaak meer van verhoogd dan mensen tussen de 30 en de 50 waarvan ze denken van ja die rijden niet meer zo hard dus daar zal dat risico wel meevallen. Een Australier is in Amerika opgepakt. Hij wordt ervan verdacht, twee weken geleden in Sydney... een nepbom om de nek van een meisje te hebben aangebracht. Correspondent Robert Portier. Het is een Australier, een zakenman, die heen en weer pendelt... tussen Sydney, waar hij normaal woont, en Louisville, waar hij gearresteerd is. Uh, het is nog niet duidelijk welke relatie hij met de familie heeft... Maar hij zal voor worden gebracht in Amerika... en worden uitgewezen naar Australië, waar hij zal worden berecht. Het meisje kreeg de bom om haar nek... tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney. Ze is de dochter van een Australische miljonair. De politie gaat er nog steeds vanuit dat het gaat om een afpersingspoging. Uh, het is niet duidelijk welke relatie deze meneer heeft met de familie. Volgens de politie is er enige relatie... Waar die uit bestaat, willen ze nu nog niet bekendmaken. Dat wordt eigenlijk pas bekendgemaakt wanneer de man voor de rechter verschijnt. De inslaaper liet ook een briefje met instructies achter. De tekst van het briefje is teruggevonden op de computer van de man. Syrië moet onmiddellijk stoppen met het geweld tegen burgers. Dat eisen de buurlanden Turkije en Jordanië. De regeringstroepen in Syrië voeren al dagen aanvallen uit... op de kustplaats Latakia. En ook een Palestijns vluchtelingenkamp in de stad ligt onder vuur. Volgens een woordvoerder van een VN-vluchtelingenorganisatie... zijn ongeveer 5.000 van de 10.000 Palestijnen het kamp ontvlucht. We are extremely concerned about the situation in Latakia, where more than half the refugee camp between five and ten thousand people have fled. They fled incoming fire from gunboats, they fled incoming fire from the land, and security personnel told them to leave. We're saying to the Syrian government, we want immediate humanitarian access to tend to the sick, to tend to the dying, and to get our own programs up and running. De VN heeft geen idee waar ze zijn en wil op onderzoek uit. De Palestijnse autoriteit heeft hierover een brandbrief naar het Syrische regime gestuurd. De Amerikaan die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. De vrouw, een Amerikaanse, wordt al twee weken vermist. Correspondent Dick Draaier van de Wereldomroep volgt de zaak. De advocaat-generaal Taco Stijn in Aruba heeft gesteld dat het soort zaak... en de verdenking die er heerst tegen Gary G. en de stand van het onderzoek... rechtvaardigen dat er meer tijd nodig is om de een en ander uit te zoeken. En de rechtercommissaris op Aruba is daarin meegegaan. De man die vast zit was met de vrouw op vakantie. Hij zei dat ze tijdens een snorkeluitje niet meer boven kwam. De politie twijfelt aan zijn verklaring en pakte hem op. De rechtercommissaris wil de man langer vasthouden... omdat er meer informatie uit Amerika moet komen omdat er nu eenmaal een vermissing is en uh, de betreft een mevrouw zich nog niet gemeld is... er ernstig moet worden getwijfeld of zij nog in leven is. En met de, verklaring, de verwarrende verklaring van Gary G. Uh, dat hij met haar was wezen zwemmen... hebben ze gezegd, uh, nee, we hebben wat meer tijd nodig. En het is gerechtvaardigd om hem dus nog even vast te houden. En dat is in dit geval 16 dagen extra. Een zoektocht naar de vrouw van 35 jaar met een duikers, boten, helikopters... en een vliegtuig leverde niets op en is vorige week stopgezet. Afgelopen zondag werden vier wagens op snelwegen in de buurt van Rotterdam beschoten. En dat is de tweede keer in één week tijd. Een verdachte is er nog niet, terwijl er overal camera's langs de snelwegen hangen. CDA-Kamerlid Jos Kuntjurus wil dat deze camera's zo snel mogelijk worden aangepast om beelden op te nemen. Je moet, uh... Kunnen kijken, uh, dat, kan, uh, dat kan niet. Dus je zou in dat geval uh, ja, een aantal zaken technisch ook moeten, moeten veranderen. De beelden, uh, dat kan volgens, uh, volgens mij wel. Die zijn technisch goed in staat om, laten zeggen, kentekens en auto's uh, die voorbij komen om, uh, om die te zien. Dus eerst moet de politiek uh, uh, wil er zijn en vervolgens moet je dat technisch uh, mogelijk maken. Maar er is alle aanleiding toe. De beelden worden nu alleen live bekeken en niet opgeslagen. En daarom wil Tjurus deze week nog actie van minister Opstelten. Ik wil van de minister weten wat er uh, op dit moment, uh, laat ik zeggen, met de camera technisch uh, gedaan kan worden. Kunnen beelden uh, uh, gekeken worden, uh, goed kwalitatief uh, bekeken kunnen worden... Ik kan het wettelijk. Er zijn er maar ik zeg, privacy uh, beletselen om dat, om dat tegen te gaan. Het CDA-Kamerlid vindt dat de privacy van mensen niet in het geding is... als de beelden worden bewaard. Veiligheid, veiligheid telt volgens hem het zwaarst. Door een busongeluk zijn drie Utrechtse studenten gisteravond gewond geraakt. Ze zaten in een open dubbeldekker, zegt de politie. Er is een ernstige aanrijding. Het de op de Rubenslaan in Utrecht. Een dubbeldekkerbus met een open kap... Die reed onder een viaduct door. In die bus zaten allemaal studenten. En eh, toen die het onderdoor reed, hebben drie studenten in het hoofd gestoten. Dus die kwamen tegen het viaduct aan. Eh, twee personen raakten zwaar gewond en eentje dicht gewond. De bus was gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyvereniging en zat vol met studenten. Er zijn natuurlijk enorm gestrokken. Er waren zaten, meerdere personen in die bus. Die zijn allemaal uit die bus gekomen. Er zijn natuurlijk belangrijke getuigen. En een andere bus is gekomen om vervolgens te vervoeren... naar het politiebureau hier in Utrecht. Daar worden ze allemaal gehoord. En krijgen ze indien nodig... en voor sommigen was dat zeker het geval... slachtofferhulp. De stijgende lijn van vorige week zet door op Wall Street. Beleggers verwachten dat de Europese regeringsleiders... een oplossing vinden voor de schuldenproblematiek... in de eurozone. En daarnaast was de goede stemming te danken aan de overname van de GSM-tak van Motorola door Google. De Dow Jones en de Nasdaq sloten allebei 1,9% hoger dan afgelopen vrijdag. In Japan is de beursdag alweer even bezig. Daar staat de Nikkei op een kleine winst van 0,3%. Dit was het nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens terugluisteren via de podcast op nos.nl. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Rick van der Westerlaken. Het is tien over zes. Marco Borsato gaat vandaag onder het mes. Hij wordt geopereerd aan een poliep op zijn stembanden. Op Twitter meldt hij dat hij er absoluut niet naar uitkijkt. Natuurlijk ben ik bang. Het is heel eng, schrijft hij. Wel is hij blij dat de operatie in de vakantieperiode gebeurt... en dan zijn er natuurlijk niet veel optredens gepland. Hey. Marco Borsato en Binnen. Hoe een Nederlandse stagiaire in Londen via internet... 40.000 euro ophaalde voor een van de slachtoffers van de rellen daar. Overal in Londen zijn er inzamelingen voor mensen... die hun woning of hun winkel tijdens de rellen zijn kwijtgeraakt. Deze actie was voor een 89-jarige kapper in de wijk Tottenham. En hij krijgt steun uit de hele wereld, ontdekt verslaggever Matthijs van de Wiel. Waar zag je aan de televisie. Ik oh weet no, het oh no. Er komen voortdurend buurtgenoten binnen om te kijken hoe het nu met hem gaat. hope you still work here, no? Yeah? I never give up work. De mevrouw slaat een arm om hem heen. Calimera. Calimera. Het is een piepklein winkeltje waar de tijd 40 jaar heeft stilgestaan. In de wijk ruikt het nog steeds naar roet. Veel puien zijn nog steeds dicht Bij kapper Aaron Byber hebben de ruilschoppers de ruiten en de deur ingetrapt. Hij wist niet wat hij zag. En I, I, I just can't believe it. All the windows were smashed, everything was smashed in here. Even took my kettle, coffee en sugar. Het was niks waardevols. Ze hebben zijn waterkoker, de koffie en de suiker meegenomen. I can't believe it. Het is eigenlijk is symbolisch voor hoe belachelijk die rellen, rellen hier zijn. Want die mensen die hebben daar een bezem ook gestolen, geloof ik. Dus er, er, er, ze hebben ze hebben zijn hele winkel overhoop gehaald voor, voor helemaal niks. Björn Conrally, stagiaire bij een Londens reclamebureau... begon samen met anderen op internet de actie Keep Aaron Cutting. Wij vonden dus dat het tijd werd om hem te helpen. Kapper Aaron Byber is 89 jaar oud. Hij zit hier al 41 jaar. En hij is niet van plan om te stoppen met knippen. These people, they just don't go to work. Hij heeft het over de railschoppers. Mijn vader me altijd verteld toen ik een klein little was. Albert mag de leven zien. Hij strooit voortdurend met wijsheden in het Jiddisch. Vroeger werkte iedereen. Everybody was down East End, and was all foreign people there. Toen waren er geen problemen. Iedereen Everybody helped each other. Zo zou het moeten zijn. Ik zou meneer Willem steunen door zijn haar te laten knippen. Meneer Buiber doet dat met een handtondeuze, zonder motortje. Dat heeft hij op zijn twaalfde van zijn vader gekregen. Mijn vader boekt me deze. 75 jaar? 75 jaar, denk ik. De post is net bezorgd. Iedere dag weer nieuwe steunbetuigingen, ook uit het buitenland. In deze envelop zit een briefje van 10 pond, maar het grote geld... Dat kwam via de internetactie binnen? Met, met dit soort digitale dingen. Ik bedoel, die, die, die, die zet je gewoon online. En dan, dan kijk je eigenlijk inderdaad maar wat voor, wat voor succes het wordt. Ik bedoel, meestal uh, is het niks. En nu begon het geld in te stromen. Ik bedoel, uh... Heel snel, heel erg veel. Nou, inderdaad. De, die, die avond zelf begon het al redelijk aan te lopen. En de volgende ochtend word ik wakker. En toen was er al 10.000 pond binnen. Ik denk, oh jeez. Wat is de eindstand? Want hij is nu gesloten. 35.000 pond. Ja, en we vonden dus... Het, het, ging, het ging zo snel. Ik bedoel, je weet niet waar het stopt. De het geld interesseert hem niet, zegt meneer Byber. Hij heeft zelf nergens om gevraagd. Maar hiermee kan hij wel zijn zaak in stand houden. Hij was hiervoor niet verzekerd. Voor de jonge reclamemakers is de actie ook een statement. Tijdens de rellen... Uh, was er een hele hoop in het nieuws dat uh, die, de sociale media... zoals de Blackberry, Messenger, Facebook en Twitter... dat die uh, de railschoppers uh, helpen zich, zichzelf te organiseren. Hè? Dus dat we hier, hier zijn, hier zijn. En wat wij eigenlijk wilden doen was aantonen... dat uh, sociale media ook een sterke kracht voor, voor positieve dingen kan zijn. Hoe ben je? Ik vind je bezig. Komt er weer een buurtgenoot binnen yeah. om te kijken hoe het gaat? Je bent Ghana, No, Nee, no, you remember me from Zimbabwe. They made mij de fan voor me voor pound. Oh, that's good. Eh? I, I can't believe it. I don't want the money. I want good health. Nog een wijsheid voor onderweg. Money is yes. just bits of paper. Waar het om gaat, is dat je gezond bent. Jammer gezond. You know nee. what that means? Ja. Yeah. You be healthy. You got your health. You're a millionaire. Reportage van uh, Matthijs van der Wiel vanuit uh, Londen. Keep Aaron cutting. Bijna de helft van alle buslijnen in de grote steden verdwijnt mogelijk. En uh, reizen met openbaar vervoer wordt in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... waarschijnlijk 14 tot 20 procent duurder. Dat blijkt uit uh, berekeningen van minister Schultz van Infrastructuur... en de grote steden. Die hebben gekeken waar je op uitkomt als je 120 miljoen euro bezuinigt. Zoals is besloten door het kabinet. Deze gevolgen leiden tot onbegrip in de bushokjes, merkt Henrik Willem-Hofs. Meneer en mevrouw Lem zitten aan de henry Eversstraat te wachten op buslijn 37. Waar moeten we naartoe? Uh, IJsland ziekenhuis, Halte. En hoe ver woont u van de bushalte vandaan? Drie minuten. Hier ten oosten van Rotterdam zouden als gevolg van de bezuinigingen... van de 15 buslijnen er maar drie overblijven. Onbegrijpelijk, zegt mevrouw Lem. Dat kan toch niet? Het is onze enige verbinding met de buitenwereld. We kunnen, zijn allebei slechte been... Maar ja, we moeten onze boodschappen doen en dergelijke. U bent echt afhankelijk van het openbaar vervoer. Wij zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Mevrouw Baljeu, portefeuillehouder van de stadsregio Rotterdam... als het gaat om het openbaar vervoer. Is er nog iets aan te doen? Kunt u het tij nog keren? Nou, met de rapporten die er nu liggen uh, heeft de minister de onderzoeken afgesloten. En ben ik bang dat wij gewoon de bezuiniging op ons afkrijgen. Dus tariefverhoging, aanbesteding en het schrappen van heel veel buslijnen. Nou, bezuinigen betekent het schrappen van buslijnen, minder openbaar vervoer en wellicht ook een discussie over tariefverhoging En dat is natuurlijk heel slecht voor uh, onze grootstedelijke openbaar vervoer. Want wat zou dat voor Rotterdam betekenen? Dat betekent dat we minder lijnen hebben, minder dienstregelingen... minder effectief en dus niet goed voor de economie van de stad. Want we hebben het ook echt nodig dat mensen goed met het openbaar vervoer... naar de stad kunnen en in de regio kunnen bewegen. Vindt u dit kaalslag? Ja, ik vind het een kaalslag als het om het minder openbaar vervoer gaat. Erik Vermeulen van Avocabo FNV. De bonden zijn al maanden in actie om de plannen van het kabinet te doen keren. Nu komt er eindelijk echt een totaalplaatje uit. De rapporten geven jullie eigenlijk gelijk? Ja, helaas wel. Ik heb niet, uh, niet vaak dat ik uh, niet blij ben dat ik gelijk krijg. Maar in dit geval, uh, ja, helaas, we hebben gelijk. Wat is het beeld wat eruit naar voren komt? Ja, dat is heel triest. Het beeld wat eruit naar voren komt... is dat straks de mensen voor veel minder openbaar vervoer... om bij de helft van wat ze nu gewend zijn ook nog eens een keer veel meer mogen gaan betalen. En dat is volgens mij nooit de boodschap geweest van het kabinet Rutte... van dat gaan wij eens even voor u regelen. En wat zou het betekenen voor het personeel? Voor het personeel betekent dat, dat als je de drie grote steden bij elkaar optelt... dat er onder nabij de 3000 arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Dat is uh, ja, bijna 40% van totale personeelsbestand. Nou zegt het kabinet, ja, het staat in het regeerakkoord. Er moet bezuinigd worden, 18 miljard in totaal. 120 miljoen bij de drie grote steden. Dus ja, we moeten het doorzetten. Ja, maar volgens mij hebben ze dat nooit geroepen... met uh, uh, de consequenties, zoals die nu bekend zijn, uh, daarbij. En een, een weldenkend mens kan het nooit willen... om in de drie grootste steden van het land... Uh, plannen uit te voeren die leiden tot verkeer, chaos en onbereikbaarheid. En dat is wel uh, wat er straks gaat gebeuren. En door de mankementen kunnen we geen auto meer rijden en niet meer fietsen en niks. Dus wij zijn er echt van op En dan kan ik wel zeggen openbaar vervoer uh, of uh, vervoer op maat. Maar dat is ook geen pret hoor. hè? Nou, voor u, grote consequenties hebben. Hele grote consequenties. Openbaar vervoer kunnen we niet zonder. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. In de Eredivisie moest nog één wedstrijd worden gespeeld. NEC won in eigen huis met 2-0 van Excelsior. Bij rust was er nog niet gescoord. In de tweede helft maakte Melvin Platje beide doelpunten. De een nog mooier dan de ander. Ja, maar, <laughs> daar kijk er niet naar hoor. Uh, ik heb gewoon, uh, de eerste helft had ik ook een paar keer mogen scoren. Maar uh, ik ben blij dat ik het tweede helft wel afmaken. En, uh, ik ben nog wel blij met drie punten. En zijn trainer bij NEC is Alex Pastoor. En hij was tevreden over het presteren van zijn spits. Die goals waren hartstikke mooi en uh, ik denk dat als deze ploeg zichzelf wat vaker een plezier wil doen... ...dat ze de rust in dit soort uh, passing uh, wat meer kunnen vinden. En uh, Melvin is nou iemand uh, die graag in die ruimtes vrij loopt. En hij probeerde het in de eerste helft ook al één of twee keer op deze manier. En, uh, en nu slaagt hij erin. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat in de eerste helft, als je het dan gescoord had... ...dan hadden ze meteen het bewijsmateriaal van kijk, dit levert kansen op... Kansen leveren het doelpunt op en, uh, en nu gingen ze er mooi in. Maar het was in een fase waarin we eerlijk gezegd niet ons beste spel speelden. De Nijmeegse doelman Jasper Sillissen staat in de belangstelling van Ajax. Al twee keer is een bot van de Amsterdammers door NEC afgewezen. Maar daar probeert Sillissen zich niet te veel door af te laten leiden. Het zou een mooie stap zijn, maar ik, ik ga hier niet met een rotgevoel blijven als ik uh, niet zou mogen gaan. Dus uh, ik, uh, voor mij is het een ideale win-win situatie. NEC heeft nu vier punten uit twee wedstrijden en Excelsior is nog puntloos. Judoka Guillaume Elmond doet toch mee aan de wereldkampioenschappen in Parijs. Hij raakte bij een trainingskamp geblesseerd aan een hamstring. En dat was nauwelijks vijf weken geleden. En toch is Elmond voldoende genezen om aan de WK mee te doen. Nou, ik verklaar het meer door de, door, door, door de wonden fysiotherapeut van, van AZ, Maarten Gooseling... Ja, die hebben uh, daar zoveel apparatuur staan en, en uh, Maart Goosling zelf, ja, dus gewoon echt expert op hemsings en beenblessures, en, ja, die heeft zo'n een, een goed programma aangeboden en zo goed opgeknapt dat het, ja, ja, het, ja we stonden echt te kijken vandaag uh, uh, tijdens de MRI, de, de arts, uh, mijn coach en ik van, uh, het, dus, ja, het is, er is nog wel een klein scheur, maar het was lang niet zo erg of dat het uh, was. I might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm miss. I'm Van Josh Stone, Mick Jagger, Dave Stewart en Damien Marley samen vormen zij de gelegenheidsformatie Super Heavy. Radio 1: Het NOS-journaal. Met Dorald Megens. Autoverzekeringen worden flink duurder. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse Bank. Die ontdekte dat de premie in veel gevallen te laag is, waardoor verzekeraars te weinig reserves hebben om tegenslagen op te vangen. Een aantal verzekeraars heeft de premie al verhoogd. In Utrecht zijn drie studenten in een open bus gewond geraakt... toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van de drie zijn zwaar gewond. Ze stonden rechtop in een open dubbeldekker toen die onder het viaduct doorreed. Ze zijn lid van een studentenhockeyclub. Een Australiër die een nepbom om de nek van een meisje in Sydney zou hebben gelegd... is opgepakt in Amerika. Het is een zakenman die volgens de politie banden heeft met de familie. Het meisje kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak. De insluiper liet ook... Ja, daar ben ik weer. En de insluiper liet ook een briefje achter bij dat meisje. De tekst van dat briefje is teruggevonden op zijn computer. En militairen van de Libische kolonel Gaddafi hebben voor het eerst een skutraket afgevuurd. De raket kwam buiten de stad Brega in de woestijn terecht, meldt een Amerikaanse defensiewoordvoerder. Opstandelingen voeren de druk op Gaddafi op. Ze blokkeren de wegen naar Tripoli om de hoofdstad te isoleren. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen. Vanuit het westen wordt het later in de ochtend droog, maar in het noorden is er tot ver in de middag kans op een beetje regen. In de rest van het land is er vanmiddag ook ruimte voor de zon en het warmt op tot 19 graden in het noordwesten en 23 graden in Limburg. Vanavond is er in het noordoosten nog kans op een regenbui, verder is het droog en zijn er enkele opklaringen. De temperatuur daalt in de nacht naar 13 graden. Morgen zijn er veel wolken, vooral in het westen en noorden van het land kan lokaal een spat regen vallen. Het zuidoosten maakt de grootste kans op zonnige periode. Als de zon langdurig doorbreekt kan het kwik oplopen naar 24 tot 26 graden. Maar onder de bewolking wordt het morgen maximaal een graad of 21. Donderdag wordt het zomers warm met maximaal rond 25 graden. Wel eindigt deze dag waarschijnlijk met onweersbuien. Een heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is twee minuten over half zeven. In Kentucky in de Verenigde Staten is de mogelijke nek, nekbom, ja raar woord, nekbom dader van Sydney opgepakt. At 5.30 this morning, Sydney time, um, a, a, a male was taken into custody as a result of a search warrant that was uh, executed in Louisville, Kentucky. That man is in custody and will appear in a, an American court uh, later today and uh, will be seeking his extradition back to Australia. Twee weken geleden werd uh, in een huis in een chique buurt in Sydney... door een onbekende man dus een bom gelegd om de nek van een 18-jarig meisje... dat daar woonde met haar ouders. Het is net een uh, filmscenario en het kostte de politie tien uur... om het meisje uit haar benarde positie te bevrijden. En toen dat eenmaal was gelukt, bleek het om een nepbom te gaan. Maar ja, de consternatie was groot. Correspondent Robert Portier in Sydney. Uh, ja, Robert, wat, wat is er nou bekend over de man die nu opgepakt is? Ik ken dat het een 50-jarige Australier is. Iemand die normaal woont in Sydney, maar ook heeft gewoond in Amerika. Het is een zakenman die om die reden ook heen en weer pendelt. En hoewel er banden zijn met de familie, wordt niet duidelijk gemaakt om wat voor soort banden dat dan gaat. Uh, het lijkt er in ieder geval op dat hij niet hoorde tot de innercirkel van de familie. Hij was nog nooit eerder in het huis geweest voordat hij daar uh, zou zijn binnengedrongen om die bom om de nek van Madeleine Pulver te, te leggen. Ja. Hij is uh, gisteren opgepakt. Hij uh, wordt later vandaag uh, wordt hij voorgeleid, wordt hij in officiële staat van beschuldiging gesteld. En dan zal Australië ook vragen om uitlevering. Weet jij hoe de politie hem op het spoor is gekomen? En daar hebben ze heel erg weinig over bekendgemaakt. Uh, simpelweg omdat ze zeggen dat deze meneer nog niet officieel in staat van beschuldiging is gesteld. En ze willen dus eigenlijk uh, wachten totdat dat gebeurd is. Dan willen ze die uitlevering aanvragen en pas dan willen ze bekendmaken hoe ze hem eigenlijk op het spoor zijn gekomen. Uh, we weten inmiddels wel dat hij is gearresteerd in het huis van zijn ex-vrouw waar hij vroeger heeft gewoond. Uh, hij was alleen op het moment uh, dat de arrestatie plaatsvond. Hij reageerde eigenlijk wat verrast dat hij, dat hij werd opgepakt. Misschien omdat hij gevonden was, maar uh, uh, ja, in ieder geval... Hij, uh, hij reageerde verrast. Dat uitleveren, dat uh, gaat nog wel een tijdje kosten. Uh, in Amerika zijn uitgebreide beroepsmogelijkheden tegen zo'n verzoek. En het lijkt erop dat we rekening moeten houden met weken en misschien maanden... voordat hij hier in Australië voor de rechtbank komt. En dan leren we eigenlijk pas hoe de politie hem heeft gevonden. Ja, en is er ook al iets meer duidelijk over zijn motief? Ja, Het lijkt er toch wel steeds meer op dat het gaat om afpersing. De uh, Australische politie is daar heel erg terughoudend in. Die uh, heeft eigenlijk tot nu toe nog niet eens toegegeven dat er contact is geweest... tussen de dader en de familie ten tijde van dit hele drama. Maar de FBI was daar een stuk opener over. Die gaven aan dat er daadwerkelijk om losgeld is gevraagd. Nou, ik ga ervan uit dat, uh, dat dat klopt. Uh, dat blijft toch een beetje vreemd. Want uh, die meneer zelf, uh, hij uh, heeft een aantal bedrijven... waaronder een financiële instelling. Uh, hij geeft als hobby aan dat hij graag polo mag spelen... Dus je zou zeggen, dat is iemand die uh, zelf welgesteld is. Die zelf uh, het geld niet zo heel hard nodig heeft. Uh, dus ja, het uh, is voor ons in ieder geval erg interessant om te blijven volgen... wat er, uh, wat er uh, nou eigenlijk echt achter heeft gezeten. Maar dat horen we eigenlijk pas later dit jaar... Ja. als het daadwerkelijk in Australië voor de rechtbank komt. Toen de zaak uh, speelde de dag zelf, uh, ja, stonden alle media er bol van. Uh, natuurlijk uh, zeker bij jullie. Uh, ik kan me zo voorstellen dat het met deze arrestatie ook zo uh, is. Uh, toen ik vanochtend opstond, uh, toen was hij net gearresteerd. Dus ik denk, een, nou, 20 minuten uh, daarvoor. En uh, alle journaals openden er al mee. Konden nog niks vertellen. behalve dat er een arrestatie was geweest. De persconferentie waarin de Australische politie dat bekend maakte. Uh, is op alle nieuwszenders live uitgezonden. En op dit moment, als u de kranten een beetje doorkijkt. is het ook de opening eigenlijk van alle Australische kranten. Ja. Deze zaak heeft het land uh, volledig in zijn greep gehad. En iedereen wil nu weten hoe het afloopt. En Robert, is er ook iets meer bekend over hoe het, hoe het gaat met het meisje? De familie heeft heel kort even gereageerd. Ze hebben aangegeven dat uh, nou, ze dankbaar zijn... voor alle hulp uh, en alle steunbetuigingen die ze hebben gekregen. Ze hebben natuurlijk de politie bedankt voor al het werk wat ze hebben gedaan. Maar zeggen ze er ook bij... Uh, dit meisje moet haar leven weer oppakken. En daar hebben we rust bij nodig. En we willen eigenlijk uh, op dit moment... Uh, zo min mogelijk uh, invloed van buitenaf hebben en al helemaal niet van de media die zo ontzettend aanwezig kunnen zijn. En de afgelopen ja. periode zagen we hoe zij weer ging hockeyën met haar school, hoe ze naar school ging, opgehaald werd om weer naar huis te gaan. Nou zegt, uh, zegt de vader, het gaat naar alle omstandigheden goed met haar, maar uh, ja, ze heeft echt tijd nodig om uh, in het reinen te komen met wat er allemaal is gebeurd. Uh, zouden jullie ons uh, toch maar met rust willen laten de komende tijd? Correspondent Robert Portier vanuit Sydney. Het is uh, zeven minuten over half zeven. Ja, Nederland is een klein land. De ruimte is schaars en uh, elke vierkante meter is ingevuld. En die vierkante kilometer die delen we met 400 anderen... als we alle ruimte meetellen. Want uh, er zijn ook gebieden waar we helemaal niet mogen komen. Defensie bezit uh, gebieden die verboden toegang zijn. Oefenterreinen bijvoorbeeld. En munitiedepots, hoewel sommigen een andere bestemming krijgen. De vogeltjes fluiten, die kunnen gewoon over de hekken heen. De hekken waar dat bordje weer staat. Het bordje verboden toegang, artikel 461, wetboek van strafrecht. Een groot hek, staan we dan bij. Maar dan mogen we, als het goed is nu, gewoon door. We gaan hier naar binnen, het slot is eraf. Nog niet zo lang geleden ging dit regelmatig op om uh, munitievoertuigen naar binnen te laten rijden. Ruud Kreets leidt me rond. Hij is beheerder namens natuurmonumenten, 19 voetbalvelden groot, waar ja, eigenlijk jarenlang niemand mocht komen. Nee, dit was een streng verboden gebied. Hier mochten alleen uh, mensen komen die bij Defensie werkten en die ook de taak hadden om op dit terrein dus munitie uh, te verwerken, uh, op te slaan. En uh, ja, ze deden hier allerlei zaken waar uh, de gemiddelde Nederlander niets van wist. Wat voor gebied is dit nou? Nou, dit gebied is uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk op de woeste grond ingericht. Er zijn aangelegd, er zijn bunkers gebouwd, er zijn gebouwtjes neergezet... om dus munitie op te slaan voor het geval uh, ja, in de Noord-Duitse laagvlakte... de slag mocht beginnen. Dan werd het dus vanuit hier uh, munitie aangevoerd richting Duitsland. Voor als de Russen kwamen? Voor als de Russen kwamen, ja. Even kijken, hier naar binnen kunnen. Dit is een uh, onderhoudsgebouw, hè. OG. Kijk eens, deze lijkt te passen. Kijk, het loopt allemaal nog prima. Dus het is net als de fancy hier... Uh, Gisteren is weggegaan. Maar het was niet gisteren. Het kwam al eerder in handen van natuurmonumenten. Te koop wegens vrede. Een regeling die is dit gebied bij Nieuw-Balingen... na 50 jaar eigenlijk teruggaf aan de bevolking. Mag ik het zo zeggen? Ja, aan de bevolking en aan de natuur. En uh, we gaan nu eens even zo'n gebouwtje in... waar dus ja, altijd hard gewerkt werd. Waar de sfeer van de jaren 50 zich nog hangt, hè? Ja, het ruikt nog uh, gewoon uh, zoals uh, toen. En dit zijn dan de gebouwen. We lopen nog eventjes verder waar volgens de plannen dan een museum moet komen. Ja, Natuurmonumenten heeft samen met de dienst landelijk gebied partijen benaderd. Een soort prijsvraag hebben we uitgeschreven. En het idee om hier een museum te maken... wat enerzijds gaat over de vooroorlogse geschiedenis uit de omgeving... de Joodse werkkampen die hier waren... En daarna de, het opslaan van munitie op deze plek een, een thema gaat worden. De, nou, de, de Koude werkt. Oorlog. De Koude heen, Oorlog, dat ja. wordt het thema. Er wordt nu hard aan gewerkt. Nou, als dat plan naar binnen twee jaar ligt, dan uh, kunnen we het gaan uitvoeren. Mocht het helemaal niet lukken, en dat kan natuurlijk ook nog... dan wordt het alsnog helemaal aan de natuur overgelaten. Het hele gebied. Ja, hier de onderhoudsdienst was natuurlijk al geheim. Mocht je ook al niet komen als leek, heeft u al verteld. Maar waar het echt om gaat, dat zijn de munitiedeposten. Die, die hebben we hier ook, dat gaan we ja, ook even we kijken. Ja, hebben hier heel wat munitiedeposten. Ze dus we zijn wel leeg, hè? Even verderop, een laantje verderop. Het begint er nog meer op een poot te lijken, want dan zit het een beetje in de grond. Een soort van driehoeken steken daaruit met grote stalen deuren ervoor. Dit zijn de grondgedekte bunkers. Ja. Dit zijn dus echt de grote bunkers waar ook een vrachtwagen naar binnen komt. Eens kijken of we uh, naar binnen kunnen. Nou, een enorme deur. Met een enorme sleutel van een centimeter of dertig lang. Ja, ja, hij lijkt open te gaan. Oh, kijk, ja, neem duidelijk. Hier mag maximaal 100.000 kilo ontplofbare stof liggen. Het is een heel betonnen gebouw. Hij is afgedekt met een dikke meter, maar ik denk wel wat meer grond. Dus gewoon aarde. Er staan bomen op. Je ziet dus van boven ook niks. Er valt even een deur dicht om aan te geven hoe zwaar die is. Het ontploft niet, maar maak maar een Het klinkt wel als een ontploffing dat het hek nog een keertje open en dicht als we het terrein verlaten. Zo, dan kunnen de schapen er niet meer uit. Slot erop, want voorlopig blijft het nog even dicht voor het publiek. Ja, op verzoek van de mensen hier ook uit het dorp, die zeiden van hou het nog maar even dicht. Zolang het, we nog een nadenken zijn over het museum moeten we gewoon zorgen dat alles goed beschermd is... en niet mensen uitnodigen om toch hier al binnen te gaan kijken. En als mensen dat willen, kunnen ze altijd even op aanvraag met onze bezoekje brengen. En misschien is het een open dag. En de toekomst zal uitwijzen wat het echt gaat worden. Natuur of museum. Ja, een reportage van Menno Reemaier. Emerald met Riviera Live. Straks de Rainbow Warrior 2 van Greenpeace... krijgt een nieuw leven in Zuidoost-Azië. En het verkeer bij de AWB zit Helene de Geest. Uh, ja, Helene, uh, hoe staat het ervoor? Nou, het, staat, uh, of tenminste, het rijdt op de meeste plaatsen aardig door. Eigenlijk overal, behalve op de A15, daar staat een korte file. Van Rotterdam naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen... twee kilometer. En hoe verwacht je dat de ochtendspits verder zal verlopen? We verwachten eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als gisteren. Dus geen echte ochtendspits. Het kan wel druk worden op de A4 en de A44. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A4. Helene Geest, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 14 minuten voor zeven. Het moet anders op de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgeversorganisatie WNO-NCW becijferde onlangs een tekort van zeker 250.000 arbeidskrachten bij een gematigde economische groei. Vergrijzing, dat is de oorzaak. En hoe moet dat worden opgevangen? 22 academische talenten vormen sinds gisteren de Nationale Denktank 2011. En zij gaan zich de komende maanden buigen over het thema... werken in de toekomst en uh, het nieuwe werken, zoals dat heet. Bij de presentatie van die Denktank uh, kwam verslaggever Jeroen Schutteijzer... ook Lodewijk de Waal tegen, voormalig FNV-voorzitter... en tegenwoordig baas van het platform Slim Werken, Slim Reizen. Lodewijk de Waal, gelooft u een beetje in dat uh, nieuwe werken? Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk altijd bezwaren. Die ziet de vakbond en de oud vakbondbestuurder ziet die natuurlijk wel. Maar er zijn zoveel voordelen aan het nieuwe werken verbonden. Wat is dat nou, een nieuwe werk? Nou, het begint voor mij begint het met tijd en plaats onafhankelijk werken. De technologie maakt het mogelijk om eerst je e-mail te checken... en dan pas in de auto te gaan zitten en zo de file te vermijden... om het zo maar eens te zeggen, of om thuis te werken, telewerken. En daar begint het eigenlijk mee. Maar dan vervolgens zie je dat als je dat gaat doen... Dat je heel erg bereikbaar bent voor je collega's. Dat je problemen via het net op kan lossen. Door een vraag in de groep te gooien. Uh, je komt in een andere cultuur van werken. Je zou kunnen zeggen het wordt sociale innovatie. En waarom ja. moet dat? Nou, het heeft zo geweldig veel voordelen. Ik noemde de, de, de file druk verminderen. Maar je kan ook beter regelen hoe je je leven privé inricht en hoe je je werk Inricht En dat die combinatie, je kan regelen met flexibele werktijden... dat je eerst je kinderen naar de kreis brengt. Je kan regelen dat je je ouders verzorgt als die zorgbehoefend zijn. Zeggenschap over eigen tijd, dat vind ik een geweldige vooruitgang voor werknemers. En dan heeft de werkgever een voordeel van. Dat is minder vierkante meters vloeroppervlak... Uh, hogere productiviteit van werknemers. Een aantrekkelijker werkgever ben je op de arbeidsmarkt. Want jonge mensen willen niet van 9 tot 5 werken. En wat is nou de rol van die denktank die vandaag is gepresenteerd? Nou, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan dat nieuwe werken... waar je goed over na moet denken. Uh, hoe gaat het leefritme van mensen veranderen? Uh, hoe gaat dat als je ouder wordt? Uh, wat wordt je productiviteit dan? Dus er zijn heel veel vraagstukken aan verbonden. waarvan het geweldig is dat jonge mensen, meer dan twintig jonge mensen. daar eens een paar maanden hun brein over gaan breken. Hans Buller is voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus Medisch Centrum. Weet je wat ik nou zo leuk vind van, van deze denktank? Is dat vaak dat nieuwe werk of de nieuwe werk nemen of zo. dat wordt bedacht door 50-plussers. En die, ik vind het leuk van de denktank dat ze nu gewoon de mensen over wie het gaat, dus de mensen die 25, 28 zijn... nu eens laten nadenken over, als ik later wat groter ben, wat, hoe zou ik dan willen werken? En wat zouden mijn verhoudingen willen zijn met mijn baas of als ik zelf baas was met mijn werknemers? Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Het lijkt me heel goed om naar de jongeren te luisteren. Wat zou er nou uit moeten komen? Nou, kijk, als zij meer willen switchen in hun carrière... als zij het normale vinden om een paar jaar ergens te werken... en dan een nieuwe uitdaging te zoeken... Hoe moeten wij dat dan als Erasmus MC of als welk bedrijf dan ook in Nederland mogelijk maken? Want als ik ga zeggen je moet hier blijven en doorwerken, want ik zeg dat je hier moet doorwerken en doorwerken, krijg ik iemand die de pest in heeft. Dus hoe moeten wij ons voorbereiden dat er een generatie aankomt die op zoek is naar uitdaging, naar betrokkenheid. En als ze het niet meer spannend en aantrekkelijk vinden, dan gaan ze ergens anders werken. Nou, hoe kan ik dat creëren? Binnen mijn muur het liefst, hè? Want dan behoud ik ze. Of in ieder geval als mensen werkend... in dit geval van universitaire medische centra. Hoe ziet u grote problemen de komende jaren? Ja, wij zullen, wij zullen ons best moeten doen... om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Uh, en dat is niet alleen maar een parkeerplaats en een goed salaris. Ik ben er diep van overtuigd. Dat dat echt te maken heeft met het werk aan, aan de binnenkant interessant maken... en kansen geven, gaat voor jou en mij ook op. Dat we ons kunnen ontwikkelen. Die denktank, u heeft er een hoge pet van op. Ja omdat we dat heel zelden aan de mensen zelf vragen. Die zitten over tien jaar zitten die in posities waarbij dat nieuwe werk een feit moet zijn. Nou, laten we er dan maar nu over nadenken. En dat zei Hans Buller, kinderarts en voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Na 21 jaar gaat het Greenpeace-schip de Rainbow Warrior, de tweede, met pensioen. In Singapore wordt afscheid van het schip genomen. en Het wordt overgedragen aan een Bengaalse hulporganisatie. Joris Thijs is campagnedirecteur bij Greenpeace Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Met uh, wat voor uh, gevoel uh, doet Greenpeace dit schip weg? Ja, ja een beetje dubbel. Hè? Het is ons vlaggenschip. Het is, is, is zo'n mooi schip en we hebben er zoveel mee gedaan. Dus met een beetje weemoed nemen we wel afscheid. Um... Maar goed, het geeft wel weer een mooie bestemming. En we kunnen echt niet verder met, met haar varen, want daarvoor is het toch echt te oud. Dus het is goed dat ze met pensioen gaat. Maar een beetje droeve dag is het wel vandaag. Ja, u, u heeft zelf ook op het schip gevaren, Ja, ik heb een paar keer uh, expedities gedaan met het schip. En uh, ja, het is gewoon een heel bijzonder schip. Het is, het is wat ik al zei, het is een heel mooi schip. Maar er staan ook een paar masten op, dus je kan nog wat mee zeilen. Ja. Um, dus dat is wel heel bijzonder om dan met een Greenpeace-schip te kunnen zeilen. En uh, ja, en dan voeren met dat ding. Dus... Uh, ja, dat was, dat was altijd heel bijzonder. Kunt u over een bijzondere actie vertellen? Um, ja, er zijn er zoveel geweest. Eentje die ik gedaan heb, um, is bijvoorbeeld in uh, Thailand. Daar uh, was ik bezig met uh, uh, hebben het schip van Nieuw-Zeeland helemaal naar Polen laten varen in een, in een jaar. Dan heb ik veertien landen aangedaan. Mm -hmm. En dat was allemaal voor de opbouw naar de klimaatconferentie in, uh, die was toen in Polen. Ja. Dat is ondertussen drie jaar geleden. En toen één stukje ben ik ook aan boord geweest, dat was in Thailand. Um, en daar hebben we eerst een gemeenschap uh, zijn we weer gaan bezoeken... waar we een kolencentrale tegen hadden gehouden, een paar jaar eerder. En waar ze nu heel erg hard bezig waren om duurzame energie van de grond te krijgen. Dus dat was meer een soort, een soort feestbezoek van... goh, het uh, was goed dat het nog steeds de goede kant op gaat hier. Mm -hmm. En daarna hebben we actie vervoerd met het schip tegen de aanvoer van kolen... op een andere plek waar ze wel een nieuwe kolencentrale wilden bepalen. En, en uh, nou ja, zo voerden we dan campagne met het schip. En was u dan op dat schip voornamelijk echt als actievoerder? of moest u ook tussen de bedrijven door gewoon uh, aan de slag daar? Ja, nee, dat was voor mij in ieder geval hard werken. Ik zat er samen op met mijn Thaise collega. Um, en samen met de kapitein ben dan eigenlijk, zeg maar, ja, bestier je het schip. Dus je staat dan op de brug en je hebt dat mooie schip om mee te werken... samen met een heleboel uh, vrijwilligers en een heleboel mensen. En ja, dan bepaal je samen met de kapitein van... oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat wordt onze volgende zet? Um, hoe gaan we campagne voeren met, uh, met het schip? Nou, was de eerste Rainbow Warrior ooit doelwit uh, van een aanslag? Uh, heeft u nooit angst gehad dat het uh, opnieuw kon gebeuren? Um, nee, omdat ik heb, ik heb nooit op dat soort onderwerpen met het schip gewerkt. De eerste was is een aanslag gepleegd door de Franse Geheime dienst in Nieuw-Zeeland. Vlak voordat we naar de Kernproeven van Frankrijk wilden in de, in de Pacific. Um, en. Daar heeft het, daar heeft de II ook aan gewerkt. En toen zijn we ook nog eens een keer uh, bestormd door de Franse geheime dienst, of niet door de geheime dienst, maar door de Franse Marine. Uh -huh. Maar ik zelf heb nooit aan kernproeven gewerkt. Want gelukkig, mede dankzij alle campagnes van Greenpeace, zijn die, uh, zijn die kernproeven gestopt. En is ook Frankrijk ermee gestopt. Um, maar goed, ja, we weten wel dat ze we in de gaten worden gehouden volgens de autoriteiten. Maar we doen het, uh, we doen het heel open en, en bloot. Dus we zijn heel duidelijk over wat we willen. En we zijn altijd ja. geweldloos. Dus ik zelf heb er nooit, ben er nooit was. heel bang voor geweest. Nou dat komt er een nieuw schip, hè? Dat is dan, uh, neem ik aan, Rainbow Warrior 3. Wat is het verschil ja. tussen 3 en 2? Ja, het, verschil, het grote verschil is dat de tweede was uh, ook nog een oud schip... wat we hebben opgekocht en hebben aangepast aan onze wensen... Um, maar dan heb je toch altijd, hè? je kan niet het hele schip opnieuw, opnieuw bouwen. En wat we nu hebben gedaan is echt een schoon veel papier gepakt en bedacht van wat zou nou het ideale campagneschip van Greenpeace zijn. Dat hebben we getekend en dat hebben we nu gebouwd. Dus het is een nieuw schip, uh, helemaal gemaakt op de winsten en de, uh, en de behoeftes van Greenpeace. Dus bijvoorbeeld er staan een aantal hele grote masten op. En dit is echt een zeilschip. Dus dit is niet een motorschip waar een paar masten op zijn gezet. Ja. Dit is echt een zeilschip waarmee je ook kan motoren. Ja. Want soms moet je nou eenmaal tegen de wind of in of staat er geen wind. Um, dus je gaat veel en veel minder brandstof gebruiken, we kunnen heel makkelijk uh, onze rubberbootjes het water in laten, er zit een hele goede radio room in, waarmee we heel goed uh, de wereld kunnen laten weten waar we op dat moment zijn, nou ja, et cetera, et cetera, zo is die, dat schip helemaal aan onze wensen aangepast. En hoe lang uh, moet u hiermee gaan doen? Hoe lang? Goh, dat is een goede vraag. Nou ik denk zo'n jaar 20, 30 met het nieuwe schip. Um, en... En dat is ook dan is hij ook bestand tegen, zeg maar, voor twintig jaar. Over twintig ja, jaar is hij ja. nog steeds zo uh, goed te gebruiken als dat hij nu is. Ja, tuurlijk. Ja, misschien moet er een keer een nieuwe zeilen op, want die slijt ietsje harder. Maar verder het schip zelf uh, gaat zo makkelijk uh, zo lang mee. En hij komt naar Nederland, hè? In november uh, komt hij naar Nederland voor een ceremonie. En ligt hij een week in Amsterdam aan de Javakade. Dus dan kan uh, voor acties. komen voor Sorry. Niet voor een actie. Niet voor, nou ja, dat kunnen we nooit aantondigen van tevoren <laughs> natuurlijk. Hij is er in ieder geval ook om bewonderd te worden door al onze donateurs en, uh, en mensen die, uh, die het mooi vinden om een Greenpeace-schip te zien. Goed, we gaan, we gaan het uh, zien tegen die tijd. Joris Thijssen, campagne directeur bij Greenpeace Nederland. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Katrien Straatman. Drie onderwerpen die in bijna alle landelijke kranten vanochtend staan: ja, het Kamerdebat over steun aan Griekenland. dat op de agenda staat en waarin Rutte heeft aangekondigd excuses te maken. En de scholen zijn weer begonnen. voor veel kranten reden om een foto te plaatsen van zwaaiende ouders. die hun kinderen achterlaten op school. En ook de aparte lessen voor jongens en meisjes zijn voor veel kranten nieuws. En uh, bijna alle landelijke dagbladen buigen zich daar vanmorgen over. En verder? Ja, Het conflict over het pensioenakkoord is niet alleen een machtsstrijd... tussen FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Henk van der Kolk... de voorzitter van de grootste vakbond binnen de federatie. Het is ook een strijd tussen de belangen van jongeren en ouderen... vinden critici in het AD. Volgens econoom Zweden van Wijnberg is het vooral een generatieconflict. Ouderen zijn vaker lid van een vakbond dan jongeren. En volgens van Wijnbergen zijn vooral jongeren de dupe nu. Ze betalen nu, maar tegen de tijd dat zij zelf aan de beurt zijn... is de pot leeg, al dus van Wijnbergen. Opvallend genoeg gaat het conflict binnen de FNV volgens het AD... nauwelijks over de verhoging van de AOW-leeftijd. Tot grote woede van 19 grote gemeenten stopt minister Leers van Immigratie en Asiel met een speciaal programma voor begeleiding van jonge asielzoekers die naar hun land van herkomst worden teruggestuurd. Leers jaagt jongeren de illegaliteit in, kopt trouw boven het artikel. Leers besloot tot de subsidie stop, terwijl de evaluatie van het experiment door het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum, het WODC, nog niet is afgerond. De 19 gemeenten noemen de beslissing van de minister onverantwoord en wijzen op een groep van zo'n 300 kwetsbare mensen die nu onderdak, levensonderhoud en begeleiding wordt onthouden. In het verleden verdwenen veel jonge vrouwen in de prostitutie, anderen raakten helemaal uit beeld. Het speciale project wat nu stopt hielp ex-ama's met een asielprocedure of terugkeer naar hun land, al dus hun geboorteland dan, al dus trouw. Shell gaat met de Tweede Kamer praten over mogelijke oliesancties tegen Syrië. Dat staat in spits. Dick Benschop, de president-directeur van Shell Nederland, heeft een uitnodiging van D66 voor een dergelijk gesprek aangenomen. Shell is de op na grootste Europese afnemer van olie in Syrië, waar de onderdrukking van de in opstand gekomen bevolking dag na dag toeneemt. De internationale druk op president Assad neemt gelukkig steeds verder toe, stelt D66-leider Alexander Pechtold. Maar als Assad doorgaat met het geweld tegen zijn eigen burgers, zijn stevige maatregelen vereist. Een olieboycott zou een volgende stap kunnen zijn. Met een olieboycott raak je het regime zo in de portemonnee, aldus Pechtold in spits. En in het AD worden vraagtekens geplaatst bij de ontvoering van een vrouw in Rotterdam. Afgelopen weekend werd zij door de politie bevrijd... nadat ze door haar ex-man een week werd vastgehouden op een jacht. In het artikel wordt gesproken van een onzinverhaal. Ze zou vanuit de boot de kuip gewoon hebben kunnen zien... en zo hebben geweten waar ze dus was. Volgens leden van de watersportvereniging... had het water dan wel heel hoog moeten staan. Of had ze stelten moeten hebben...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 Het is Radio 1.